Wij beginnen de zogerles 195. Pagina Mem Tet 149. De regel 3 van de zogertekst zelf. Voordat wij beginnen, we gaan beginnen vanavond een nieuwe mama. Uh, wil ik jullie in herinnering brengen dat vanavond begint de, het feestje woord. Dus eigenlijk vanavond is de nacht van de bruid. En we zijn net klaar, gewoon niet uitgerekend, ik heb geen spelletjes gespeeld, uitgerekend klaar, tegen deze avond is tegen de Shavuot, we zijn klaar met een zeer lange Mamar. Uh, wat we hebben geleerd, de nacht van de Kala. Ja? Dus de, de nacht van de bruid. We hebben geleerd dat in twee aspecten uh, kunnen we dat zien. In het bijzondere aspect, dat betekent elk jaar weer komt het feest van Shavuot. Zo'n tijd van het ontvangen van de Torah. En dan die avond voorafgaand aan het ontvangen van de Torah, leert men de Torah. En dat is dan in het bijzondere aspect. En in het algemene aspect, zin speelt dat op de Gmartikon, uiteindelijke Gmartikon. Dus net zoals... Het leren van in deze nacht, dus wat we vanavond hebben, de kom komende nacht. Dat zo leren de hele nacht de Torah en de Kabbalah eh, in het bijzondere aspect. leert men deze nacht, zo is gedurende 6000 jaar. Die leken op een nacht in vergelijking met de Gmartikoen, de toesten van Gmartikoen. Zo is ook uh, die 6000 jaar, als het ware, van het bestaan van het leven hierop, uh, van hier op aarde, zoals het geschapen werd. Vormt ook een nacht. Werk wat men doet. En op de volgende dag, morgen... ...van Shavot ...is dan de krachten... ...komen de krachten van... Uh, ...Gmartikon... maar dan... ...in het bijzonder aspect... ...dus één keer per jaar... ...beleven we ook... ...zo'n geestelijk, ...zo'n nabijheid komt... ...zo'n... ...opstelling van... ...het geestelijke... ...zo... ...wordt, manifesteert zich... ...aan... ...het leven... ...hier op aarde... ...dat dit een moment is... ...dat men moet deze moment pakken. Deze dag. Want zoals in deze, op deze dag... ...zoals deze nacht... ...men doorbrengt... En ...in reine, het reinen natuurlijk. Deze nacht... ...in het reinen moet absoluut... ...in het reinen doorgebracht worden. Zo is het ook... ...het jaar. Zo, is het, zo zal ook het jaar eindigen, zoals het ook het jaar um, gaan, in dit, in, dit, in, dit, in, dit, in dit jaar, in het jaar waarin waar het schavoot uh, plaatsvindt. En we zijn klaar nu met, de, met deze geweldige, maar maar niet gemakkelijke maar maar, maar dan we zijn klaar daarmee. Aan de vooravond van deze schavoot. En dat is geweldig op zichzelf gebeurtenis. Wat, wat we hebben dat meegemaakt. Gewoon toevallig, zoals het, niet toevallig, ik bedoel zoals het ging. Dat wij ermee klaar zijn. En nu een nieuwe maar een geweldig maar, maar Wat uh, ons te wachten staat. Is maar, maar de regel drie. ve Arka. Mamar die heet Shmaaya ve Arka. De hemel en aarde. In het Rameis. en Arka. De regel vier. Otkuf nun alf. Patach rabbi Shimon ve Amar. Breshit, bara, elokim, punt, vier. Otkuf, nun, alef, 151. Batach Rabbi Shimon, Rabbi Shimon opende, en zei, en hij opende de, de Torah, als het ware, de eerste, het eerste vers van de Torah. Es the three word Preisit Bara Elohim erst schip Elohim and so forth. And it's so hip wax hip are Elohim Shamaya Arka, the Himel and the Arde Aikra it laistakla. Five B the hol man de amar it elokim. Eloka Achra, is dat ze meijmen. Kama par, ke danne zes de Amran lehom pelokei. Die shmaeve arka lo avdu. Ja avdu me ara u mintahu. Minta God Shmaya, Zeven. Ele punt. De regel vier na de punt. Hij kra dit vers. is staklebe. Men dient goed aandachtig kijken ernaar. Vijf. De hool man de Amar. Dat ieder die zegt. Het achra dat er een andere God is. Een andere Godelijkheid is. Die staat met Die wordt verdelgd van de werelden. Kamer de maar, zoals gezegd is, door Jeremia. Jeremia. Kedana de zei zoals de zei die zeggen, die zullen zeggen. van de stoot van Elohim dat Shmaya wa arka lo avdu dat zij dat die de hemel en aarde niet maakten ja avdu mi arra u min die zullen verdeeld worden van de aarde verdwijnen van de aarde en van onder de hemel, en dan het woordje eile, deze. Punt. Begin de let eloka achra bar kutso hu omdat er geen ander elokiem Elo is. Geen andere goddelijkheid is behalve de, de Akadosh Barohu alleen. Eén Oud Milvados, zoals we dat geleerd. Er is niemand anders dan hem. Ik had gezegd de stoet van Elohim. We zullen zien of dat zo is. En het is een vers uit Jeremia. Jeremia, Jeremia, Jeremia is veel... Ingewikkelde vers, wat men kan niet zomaar normaal vertalen in de gewone vertaling. We zullen zien. Maar natuurlijk is het niet een stoet die de stoet van Elohim, die uh, de hemel en de aarde uh, heeft gemaakt. Natuurlijk alleen de acadosborg zelf. Dus eigenlijk kunnen we dat vertalen in de regel 6, dat wie zegt dat Elohim die de hemel en de aarde niet maakte, die zullen verdwijnen uit de aarde en van onder de hemel. Wat betekent dat allemaal? De Hassulam gaan naar beneden Hassulam, de rechterkolom, de regel. 18. Mamar shmaia we arka. Mamar, de hemel en aarde. 19. De referentie van Oud Kuf, nun 1151. Patach Rabbi Shimon wa amar vechule. De willepunt. Patach Rabbi Shimon, 20 wa amar. Rabbi Shimon opende en zei: Breshid, Barailo, Lokim. Zij gaat een, een onderwerp naar voren brengen. Hè? Breshid Barailokim, elokim, eerst schiep elokim, staat het geschreven. Dus niet iemand iets anders, dat is in het Torah duidelijk geschreven, dat e elokim schiep, eerst schiep elokim, en niet iemand anders. 20, mikra zo, 21, de istakelbo, punt. Dit vers, men dient, 21, aandachtig te kijken daarnaar. Ik zeg het omdat het goddelijk woord is. Tel 22. acher. Nee, maar min Kiel, want ieder die zegt dat er een ander god is, ander tel is. Nee, 22 die wordt weggehaald uit deze wereld, verdwijnt uit deze wereld. באת כמו שנאמה kedana 23 de amru lehom elokei di shmaya ve ark lo avdu 24 ya avdu mi ara u mintoh hom shmaya eyle mishum she ein kel acher khutz mi akdos barhu Ja, en nu zien we dat wat hij ons vertelt. 21, dat heb ik gezegd, 22. Komo's neem maar, zoals gezegd is. En dan zie ik een ander, ander anders, wat hij, wat Jermiaw had geschreven. Zijn vers. Kedana de Tamron Lahum. zoals zij, zoals zoals zij die zullen zeggen, luidkeels, had ik gezegd eerst, um, de stoet, nee, beter misschien op die manier, zoals ik nu zeg, een beetje zo. Want als als, zoals deze, zoals degene die ze, zullen zeggen, luidkeels, 23, eloka, die schmaja ara lo avdu, dat eloka, dat elokim, dat hij de hemel en de aarde niet gemaakt had, 24. Ja, bedoel, mi Ark mi Ark, mi Ara zullen verdwijnen van de aarde om takot, Shamaja, en van onder de hemel. En dan het woordje Ewe, deze. Of zij, deze, deze mensen of deze, degene, maar een speciaal woordje aan het een wordt eilig gezegd. Maar 25 25e 1, keilageregoeds, me hakadosborogu bilwado. Omdat er geen andere keel is, geen andere god, geen andere uh, godelijkheid is dan de heilige de heilige, Dan hakadosborogu, dan de heilige gezegend, dus hij alleen. Zoals we dat hebben geleerd, een oot bilwado, er is niemand anders dan hij. 26. Het is niet eenvoudig om zo steeds te zien, terwijl we zoveel krachten in ons leven zien, die zich manifesteren, om steeds alles terug te brengen naar die ene. 26. waarim, varim. Sovev alma shamar. 27. Tiwa we... Tivu we ve uneked dash tikun de kala. Walken patah. Leva er achten twinta hatef krade breši parai lokim. She kolom de eester reikel, ha shoresh, leholti kun ja kalaba meshek, shite alfeit vejsnik. We samach al mache la el drie. De elokim hu elokim la ashe hu bina. en je goed opleiden wat hij ons vertelt? We dingen die komen keren terug. Wat hij ons nu vertelt. 26 de kolom Buret warim. De uitleg van woorden. Zo wef al dat slaat op wat gezegd werd daarvoor, 27 Kivu was het toen een vers stond het zit in de nacht van de kala dus in deze nacht wat de komende nacht, deze nacht dus die komt nu vanavond dat, oh daarover wordt gezegd, zit en vernieuwd en laten wij Kikun, Kala, correctie van de bruid, oftewel de malgoed, vernieuwen, door het leren van het raar, breng, eh, brengt men man omhoog. En daarmee, in deze speciale nacht, doet men geweldige siering, siert men die malgoed zo geweldig, dat zij opsteigt deze nacht naar Zeerantien, en wordt een gigantisch ziewoek gemaakt. En wie deze zevoeg heeft veroorzaakt, natuurlijk ontvangt uh, een geweldige portie. Iedereen ontvangt, maar in het bijzonder zij die zich bezighouden met het dikkoon van de kala, dikkoon van de bruid deze nacht. Welke en paar dagen daarom open er en Rabbi Shimon, de discussie of het, het, het onderwerp. Lever heet om goed uit te leggen, 28, krade breshit het vers van breshit Barailokim elokim. Er in, in het begin schieb elokim. Shehul een, goed opleid wat je zegt. Shehul welk vers is de wortel scha'shore, scha'sholtek van voor van alle correcties van de bruid, Bameshek schiette alvies niet, gedurende 6000 jaar. Twee na de koma. Weesamach al-Mashep resla en hij steunt zich, steunt steun krijgt van wat, of leunt op, letterlijk op, wat erboven uh, uitgelegd werd nog ver, de erg in het begin we, we hebben dat geleerd, in de Ot jud Dalet, ferv, Ot jud Dalet nog, de regel 3 de Elokim dat de naam Elokim hebben dat geleerd, de naam Elokim hoe Elokim ila'a, dat is de hoge Elokim well, we, welke Elokim heeft de wereld geschapen, dat is de hoge Elokim schroo binah dat is de bina punt we nikra 4 elokiem Mi bara eile. We kamadish tate vijf mi, Be eile. Och hu. Shma dish tatev tadir zes. U vera zada it kaim alma ajen sham heitev. We nikra en die heit. De regel 4, Elohim, en die heet Elohim, basot in het geheim van mi bara eile, zoals we dat geleerd mi schip eile. Wanneer herinner je nog? Mi, dat is de is, is ketter en chokma, kilim van ketter en en eile, dat is de kilim van achap van Ozenhotempe van Binazir en die gescheiden gingen, als het ware afgescheiden, zich afscheiden, scheiden, eh, als gevolg van de tweede Tzimtzon. En in de Gadlood komen ze bij elkaar, en wordt het, verbinden zich, zij zich met elkaar, en wordt de naam Elohim. Volledig een heilige naam Elohim. We komen die stad en in, en in hoeverre de staat heeft mij bij Eile, in de mate waarin MI verbindt zichzelf in partnerschap met Eile. Ho, so je hoes, is, zo is het ook, zo uh, so als de MI, weet het zo so te zeggen, zoals so de MI verbindt zich met Eile, zo so is de naam. Uh, die verbindt zich altijd, vanaf de tweede simptom is het altijd zo, dat wanneer men man omhoog brengt, dan de mie verbindt zich met Eile ja, de Eile die, die wordt, kijk, als een man wordt, uh, gaan we dat even tot het einde van de regel, overraza daai kaim, alma, en door dit geheim wordt de wereld stand, stand, houden, stand gehouden, de wereld voortbestaat door dit geheim eiemschamheid uh, lees daar goed dus altijd daardoor inderdaad de wereld wordt bestendig en, wordt, en bestaat voort hoe dat men man omhoog brengt ja? de man komt naar de zeer naar de zon ja? in de zon zit wie is in de zon ingebed in ketteren van de zon de eile, dat onder, de onderkant onder, onder van, ja, onderkant van de naam Elohim, duidelijk. is precies. Maar dan zeggen we dan eile. En dan die eile, wordt dan, uh, dan die eile die verbindt zich door die man, die, die, die gesteegd ook omhoog, en die verbindt zich met mi. en dan wordt het eile plus Dan wordt het Elohim. En, Daardoor wordt een volle naam, een volle naam betekent dat daar ook dus de, de, het licht Chogma komt, etc. Dus daardoor is de heelheid, heel zijn komt in de wereld. Want zonder, zonder licht Chogma kunnen de lagere niet voortbestaan. Dus lageren betekent wie? Serentine Nukwa, dat is de wereld. Wat is de wereld? Serentine Nukwa, niet, niet iemand. De niet de Bina is de wereld, ja, goed opletten. Niet de Bina is de wereld. Het zijn eigenschappen alleen van de schepper, maar de wie is de schepping? De schepping is, de Bina, de Elohim heeft de, de... de schepping gemaakt, dus zes plus 1. Dat is de schepping. En wij zijn ook net zo opgebouwd. Alles wat onder de, uh, de, zon, de zon van de wordt precies op dezelfde manier opgebouwd als de zon van de absolute. En heeft ook dat nodig, heeft die, die tweedeling als het ware, verbinding. En dan door de maan te doen opstegen, verkreeg men de heel, heel uh, volmaaktheid, als het ware. Georgochma. Dan laat de Sitra Agra de mens uh, los. We in ze, die er zeven kan. Elokadishmaya wat is het? Dat je een oudje hebt, dat je een oudje hebt, dat je een oudje hebt, dat je Dinahir mi hier micha sadim kanal. De baraza dait elef elf alma. Het hele mechanisme zit hier. Hoe de wereld voorbestaat innerlijk. Want de wereld is niet uiterlijk, innerlijk. Hoe dat zit. We ze en daarmee weer kan hij hier uit? Eloka dishmaja dat de wereld, dat el, dat dat de Elohim, die de hemel, enzovoort. So die akadosh boru hu hua bina, want de hele gezegende is, hij is de bina. De ikre Elohim, die Elohim heet, de hoge Elohim. Want als een lagere steekt op naar hogere, wordt je ook Elohim. Soms zegt men ook dat het is, Elohim. Waarom? Wanneer de mal goed is opgestegen naar Bina, dan is het net als Elohim. Elohim. Maar echte Elohim, op zijn eigen plaats, dus intrinsieke Elohim, dat is Bina. Dus, Hakadosh Borgo, de heilige gezegende, hij is de Bina, die ikre Elohim, die acht, de regel acht, die Elohim heet. Basot in het geheim van shit of Mi van het, de partnerschap tussen de Mi, of Verbinding tussen de mie en eile. 9. Nee, Alle hoe worden ze verbonden? Kijk wat hij zegt: ons. ideeën Hitler-Pschut, ora Hochma, door de inbeding van het licht, Hochma, belavouch je kar in, in, in een dierbaar, Bekleding, in, duur, in een dure bekleding. Duurzame bekleding, waardevolle bekleding. De na hiermee welke duurzame bekleding, de waardevolle bekleding, schijnt van chassadim, Dus met chassadim kan hij, zoals boven gezegd werd. De baraza het kan je maar dat door dit geheim, wordt de wereld voor de wereld, of de wereld voortbestaat. Of standhoudt, standhoudt. Want steeds, kijk, de mensen, steeds bevinden zichzelf de lagere, dus zon, ook de mens, bevindt zich steeds in een kleinere toestand. Alleen gesedim, en dat is niet voldoende, we moeten ook steeds uh, toevoer hebben van nu en dan regelmatig van hochma, van het licht Hochma Elf. valke en elokai, die schmaja v arka lo twalef avdu, asherlo, lo li ten kiyum de dehainu. דרתין אלוקים אחירים, המפרידים אלה ממי, הם פרטין מוחרחים בהחלט להיעבד מן תחות שמייה. פרטין, דה, דה איתקן בחיבור אלה במי. 11 Wij kennen daarom, staat geschreven: Elokie, die Smaia we Arke, die, die, die, die Elohim, maar welke Elohim? Die Smaia we Arke, lo Avdu, staat het geschreven in de zoger. Dat die Elohim van hen, die de hemel en aarde niet heeft gemaakt, Asher, wat betekent dat? Dat zegt u ons dat, uh, waar het over gaat. Dat we Elohim, die de hemel, het staat geschreven in, de, de eerste, in het eerste vers, dat Breshid uh, bara Elohim, eerst, in het begin. In het begin schip Elohim de hemel en aarde. Waarom hier staat het hier zo? Hij zegt, ja. Hij zegt, deze Elohim, deze waar, waar hij het over heeft, die waar hij het over heeft, is de zoger, die niet in staat zijn, of die niet, niet kunnen uh, bestendigheid geven aan de wereld. Wat betekent dat? De haino, dat wil zeggen, Elohim achirim, dat wil zeggen, de andere goden. Dus hier wat bedoelt, de andere goden, dus het heet ook hetzelfde woord, elokim, maar dan achirim, Dus de andere goden, die kunnen niet de wereld bestendig laten maken. Wat betekent dat? 3.13? Want wij weten nu wat bestendig betekent. Hoe maken we het bestendig? En hij, zij doen het omgekeerder dan, dan dat geheim. Geheim uh, dat uh, maakt de wereld tot heel en doet hem voorbestaan. Maar die, Elokimachirim, deert in deze andere goden, Hamafritim eilemimi, zij scheiden, doen, doen brengen scheiding tussen Eile en mij. Hem, Zegt, die zijn 14. Mochrachim, die zijn noodzakelijkerwijs, dienen behecht beslist, lehi bed min verdwijnen, min shamaya van onder de hemelen. 15. Daar, welke hemel is opgemaakt, uh, de taken die is op, die welke hemel is opgemaakt, opgemaakt, ingesteld is, door de verbinding tussen Eile en Mi, dus, al, als zij dat scheiding brengen, wie brengt de scheiding, dat is, die dan ook dient, deze uh, andere goden, dan nou, nu weten we wat betekent andere goden, zie andere goden, dat betekent ten eerste de krachten van scheiding, dus natuurlijk de citra agra. En als de mens hier op aarde ook dient andere goden, betekent dat, wat betekent dat in feite wat hij doet? Dat hij scheiding brengt tussen eilen en mij. En het gevolg daarvan is dat de mens zichzelf natuurlijk brengt uit deze wereld, uit de wereld. Hij leeft niet, hij is net als dood en het, het, einde, het einde is verschrikkelijk. Ki Mikoham, zestien. Lo, Yacholij Jot Ki Jumleulam, ella Kurban. Want, zegt hij, Mikoham, door hun krachten, door de kracht van die andere goden, zestien. Lo, Yacholij Jot Ki kan niet. Bestendigheid, voortbestaan zijn voor de wereld. Ella, maar slechts, maar alleen maar, churban, alleen maar, eh, vernietiging. 17. Waar ken? Matgieshakatouv, omin te god Shamaya, En daarom. Benadrukt het hele geschrift in de, in de, door de woorden van Jermiauw. Er staat het om in God Eile, in de Zoger staat ook. En van onder de hemelen, en dan Eile. Dat, dat woordje Eile, dus dat ond, van onder de hemel, Eile. Die Eile, dus daarom aan het einde van dit vers staat het woordje Eile. Dat die Eile, die haalt die van onder de Shamaya. van onder de Mi, haalt die dan die Eile, schaalt die dan die Eile van Mi. Achten. We zijn zo, haikra, we hebben targum. bar Mimila negent de soft kra. En hij in En hij citeert nog de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, eerste regel van de volgende oor. Even verbind dat eventjes om even te, te bevestigen. We zeggen en dat is wat hij zegt in het eerste. In de eerste zin in de regel 8 van de volgende, van de volgende, of volgende oot, in de regel 8 van de zoger zelf op deze pagina. Van de oot koef bet. Daar zegt hij dat. We ga kraaien, dit vers, dit vers van van Iremia, van Jeremias, van Jirmiaw. Wat we hebben geleerd hier in onze oot, IHU dat is de vertaling. Waar, behalve het woord 19, de SOFKRA, aan het einde van dit vers. En dat is het woordje ELE. Zie je in de regel 7 boven, op die in de zogere de regel, in de zogere zelf, in de zogere tekst van de zogere zelf. Aan het einde dus, in regel 7, het tweede woord, aan het begin, vanaf het begin, dus voor de punt. Daarom zegt hij dat dan alles, is, dat is dan vertaling, vertaling van de, uh, het is vertaling behalve dat woordje, elen het, het laatste woordje, de hainu, elen dat wil zeggen, het woord eilen. Sehule gerolde dat is om te leren, A20 in Jan Giboer over de kwestie van verbinding tussen mi en eile en uit soms boven gezegd werd. Oogmochen gaat doen bij zoals hij zegt of schrijft en gaat die verder zoals die verder ons uitlegt. Dus die verbinding van eile en mi. En verder zal die ons vertellen. Um, uh, in de volgende oot, maar ik voel wel dat ik toch wel iets mag, wil zeggen, ik wil toch wel een beetje nadruk op die aparte Nadruk Het is allemaal, spreekt over de ticoen van de kala, de correctie van de, van de bruid, wat wij leren. En toch, een beetje zo, een beetje misschien, voel ik wel behoefte nieuw ontstaan om een beetje te spreken over de aankomende nacht van Shavon. Gewoon in een mondelingen Torah. Dan stoppen we hier met de zocher, het zogergedeelte, kort. Het geeft niet. En we gaan verder nu uh, met Brit Hadasha. En dan zal ik uh, iets nog erbij doen van voor de Shawot, maar dan het wordt dan een gedeelte van behorende bij Brit hadeshaar.